In de VS is een man opgepakt voor de moord op een Nederlandse vrouw in Mexico in 1998. De vrouw Hester van Nierop werd toen doodgevonden in haar hotelkamer... in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, vlak bij de grens met de VS. Ze was gewurgd. Volgens Mexicaanse media is er nu in de VS een man gearresteerd... die vandaag is uitgeleverd aan Mexico. De 27-jarige architecte van Nierop maakte in 1998... in haar eentje een rondreis door de VS in Mexico... en was onder meer op zoek naar een stageplaats... De fabriek van Axo Nobel in Deventer gaat in 2016 dicht. En dat kost ongeveer 165 medewerkers hun baan. Dat heeft het chemieconcern vandaag besloten. De fabriek in Deventer produceert een grondstof voor plastic. Volgens Axo wordt er te veel en te duur geproduceerd. De Akzo-fabriek in het Belgische Mons neemt de productie over. De afdeling onderzoek en ontwikkeling in Deventer blijft wel open.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 Goedenavond en welkom bij Opiniemakers van Omroep BNL. Mijn naam is Wieger Hemmer en iedere vrijdag bespreek ik hier aan tafel... belangrijke kwesties van afgelopen week met een pool van vaste opiniemakers. Vandaag is dat historicus en oud Tweede Kamerlid voor de VVD... Arendt-Jan Boekenstein, welkom, fijn dat u er bent. Goedenavond. Wat is nou uw nieuws van de week? Nou, ik dacht eerst uh, Oekraïne, maar ik vind het nu toch wel heel bijzonder... dat er morgen dus echt onderhandeld of het ons gesproken gaat worden... tussen de Syrische regering en de oppositie. Hoopvol signaal? Nou, ik, ik, misschien, heel misschien kan het wat worden. We gaan het vanavond hebben over deze kwestie. Maar ook over optimistische signalen over onze economie. Meer koopkracht, meer vertrouwen van de consumenten... en een positieve minister van Economische Zaken. Maar we kijken ook naar de andere kant. 2013 zorgde voor 100.000 extra werklozen. En dat komt ook door een recordaantal faillissementen. En deze week bezocht François Hollande Nederland... Maar waar we niemand over hoorden was de wankele economische positie van Frankrijk. En er wordt dus nog steeds onderhandeld op de vredesconferentie over Syrië. We praten hierover, zoals gezegd, met opiniemaker van deze week... Arend-Jan Boekestein en de volgende gasten. PVDA-lijsttrekker voor de komende Europese verkiezingen... namens de PVDA, dat heb ik al gezegd, Paul Tang, goedenavond. Ja. Uh, Maurice Limmen, u bent voorzitter van vakcentrale CNV... en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Straks de kwesties, nu eerst de drie van WNL. Het nieuwe... Zorgen zijn er over de JSF in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie... krijgt het toestel slechte cijfers voor de software, het onderhoud... En de betrouwbaarheid. En van die toestellen gaat Nederland er 37 kopen. Geen reden voor paniek. Voor onze minister van Defensie, Janine Hennis plasgaard Maar zover ik het nu inschat, zijn het risico's die bekend zijn. Het is een programma dat in ontwikkeling is. Daar horen risico's bij en die probeer je uh, vervolgens te tackelen. En daar uh, is men druk mee bezig. Na tien jaar neemt het aantal autodiefstallen toe. Vooral jonge en Duitse auto's vallen in de smaak bij criminelen... die er steeds gemakkelijker in slagen om de beveiliging van de auto's uit te schakelen. Het beste advies tegen autodiefstal? Als je een auto koopt, uh, sta niet alleen stil bij de mooie, mooie velgen en de navigatie... maar heb het ook even met je leverancier over het diefstalrisico... en kijk wat daar aan anti-inbraakvoorziening op die auto zit. Dat zei Titus Visser. Hij is directeur van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... Dan Arthur Chapin, die gaat dus niet mee naar de Olympische Spelen in Sochi. De schrijver wilde er zelf bij zijn op het moment dat premier Rutte in Rusland de homorechten aan de kaak gaat stellen. Um, als hij dat zichtbaar wil doen, als hij dat zichtbaar voor mij wil doen, dat ja. ik dat kan zien, dan, dan uh, zou hij Poetin moeten kussen. Nou, dat in beeld heb ik eerder gezegd, dat loopt niet zo in. Een roze <lacht> das gaan dragen of andere suggesties die gedaan, gedaan zijn. Dus daar geloof ik. Gelooft u daar wel in dat hij iets kan bewerkstelligen, premier uh, Weet je, Rutte, het is altijd nou, handig het, nee. om je te verdiepen... in de Russische samenleving zelf. Oh. Uh, Poetin is aan het overleven. Hij heeft niet zo verschrikkelijk veel steun meer bij de bevolking. En hij heeft een nieuwe identiteit van Rusland geformuleerd... met allemaal hele giftige elementen... die je ook bij Solzhenitsyn en bij Tolstoy en bij Dostoevsky zelf zag. Namelijk dat het geweldig leuk is om op homo's te schelden. Daar kun je platteland heel veel uh, furoren mee maken. Dat doet hij dus nu... En het idee dat Nederland daar iets maar aan zou kunnen doen, ook al zou het hele kabinet er naartoe gaan of allemaal, dat is allemaal onzin. Dit is een ja. Russische aangelegenheid. Van Toosdaar naar Chapin <laughs> is een gemakkelijk te maken stap. Hans jaap Melissen, toen u dat hoorde, dat opiniestuk van hem in de voorstand, ik moet eigenlijk mee. Wat dacht u toen? Nou, ik dacht vooral vandaag uh, dat die reden die Rutte opgaf dat hij dus niet mee kon, want het had met veiligheid uh, te maken. Dat we dat allemaal als journalisten blijkbaar als zoete koek slikken of zo, deze flauwekul. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon een grote kwartje. En uh, dus. Ja, dan moeten ze op een of andere manier natuurlijk een mooie draai aan geven. Uh, Rutte heeft daar natuurlijk zelf ook geen zin in. Dat heeft niks met Rusland te maken. Nee, Paul Tauw, premier Rutte, zei... Uh, ja. ja, we kunnen die regelen met de accreditatie. Ja, ja. Dus. nou ja, goed. Uh, Geloof uh, van het ergste soort, hoor. Oh. Uh, ik begreep dat de delegatie niet kon worden uitgebreid. Uh, dat, dat, dat is de reden die ik, die ik gehoord heb. Maar <lacht> ik vind het wel heel jammer, want ik vond het wel een goed idee. Ik, ik wilde nu al zeggen... Hans-Job Melissen ziet er nu al niet meer zitten. Not, not, nee, nee, nee dat, dat ja. is toch gewoon... Uh, ik vind het zielig dat, dat er collega's blijkbaar zitten... en dat dat dan zo'n optekenen of ja. dat de waarheid is. Ja, wat zeker zielig is... Oh, we gaan naar Andy Houtkamp. Dat hoeft helemaal niet zielig te zijn. Ja, hier hoort heel veel lawaai op de achtergrond. Ja. Ja. Er is gescoord bij de wedstrijd. naar uh, Her les Almelo tegen RKC uit Baalwijk Stond 1-0 bij rust al voor de Almeloers. En het is net 2-0 geworden door de Duitser Mark Oet. Verdiend en terecht leidt Herakles uit Almelo met 2-0 tegen RKC. Ja, ik zei, wat zeker zielig is, dat is het, veel, veel meer dan dat, het massa-ontslag, uh, Arend Jan Boekestein, zojuist bekendgemaakt bij de Rabobank. Er gaan weer <tus> 1000 à 2000 arbeidsplaatsen verloren. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, ik denk in te beginnen dat de timing natuurlijk ongelooflijk gelukkig ongelukkig is. Hmm. Want we hebben die hele Libor-affaire gehad... waar ik het nog steeds heel zwaar mee heb. Met name omdat het op het hoogste niveau dat dus is toegedekt een tijdje. Dat was allemaal niet vrij wat daar gebeurde. En ik kan me even voorstellen, als je nu bij de Rabobank werkt... dat je een relatie tussen die twee dingen legt. Die is er natuurlijk niet direct, want... Waar het hier om gaat is vermoedelijk dat er via het internetbankieren... natuurlijk mensen boventallig zijn geworden. Dat zal wel de beweging zijn. Maar het is natuurlijk toch wel akelig dat aan de ene kant... er mensen zijn geweest die met die Libo rente aan nare dingen Die zijn overigens gestraft allemaal, anders maar goed ook... Ja. Aan de andere kant, je hebt al zo'n dingen allemaal niet gedaan. En je bent dan, die staat op straat. Vindt u dat ook, Maurice Limme? U bent voorzitter van Vax CNV. Ja, dat, dat vind ik zeker. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die nu op straat staan. Die zich zitten af te vragen. Ja, als we nou nog altijd geld van de Libor hadden gehad. Dan was dit misschien niet zo nodig geweest. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een feit dat je dit breed ziet in, in de bankensector. Hè? We zien een heleboel ontslagen daar. En dat is nou eigenlijk precies de reden waarom... Uh, onze leden helemaal niet zo blij worden van al die uh, economische cijfers... die dan zeggen van nou, er komt een half procent, procentje groei. Maar of dan wil er komt ik het straks nog hebben. Groei. Uh, het beeld van onze leden is gewoon... Uh, het wordt steeds lastiger op die arbeidsmarkt. Ja. En dan hebben we de werknemers bij de Rouwbank nog wel het geluk... dat er vorig jaar, wat ik begrijp van mijn collega Sander Hendricks... van Zijn verdienstenbond een goed sociaal plan is afgesloten. Maar toch, ja. u, zegt, u zegt dat beeld bestaat... Maar is dat ergens ook zo? Eh, Rabobank betaalt in totaal 774 miljoen euro boete... vanwege die Libor-rentefraude. En nu, vanwege een kostenbesparing van 220 miljoen euro... moeten 1000 à 2000 mensen... Het pand weer verlaten. Ja, je moet natuurlijk wel het onderscheid maken tussen uh, wat je dan zegt, hè, tussen structureel geld en incidenteel geld. Zo'n boete betaal je één keer. Desalniettemin is het natuurlijk ongelooflijk veel geld. En ik kan me dus goed voorstellen dat die werknemers, als ze zich afvragen... Van hoe wordt er met mij omgegaan als ik straks hmm. buiten de deur uh, moet... dat men zegt, van, ja, wacht eens even, jullie hebben ook heel veel geld uh, uh, over gehad... om te betalen aan zo'n boete die je eigenlijk, als het goed is, niet het hoeft... Betalen. Desalniettemin was het deze week de week toch van de positieve cijfers ook. De koopkracht van Nederlandse huizen stijgt dit jaar. Huishoudens, pardon, stijgt dit jaar. Het consumentenvertrouwen zit in de lift. De staatsschuld van de eurolanden daalt. En de top van het Europese bedrijfsleven is twee keer zo positief over de toekomst van de economie als een jaar eerder. Arendt-Jan Boekenstein, hoe staat het met u? Hozaana-stemming. Weet je, ik heb uh, twee zelen in Eiland Broest. Ik vind het eigenlijk ontzettend goed dat mensen als Matthijs Bauman proberen een beetje positiviteit te. Want het is ook psychologie, hè? Lenders, ik zit de laatste tijd veel artikelen te lezen. En daar zou ik met Paul Tang ook wel zijn mening over willen weten. Dat er zijn economen die denken dat nu automatisering toch echt werkloosheid gaat uh, opleveren. Paul Tang, u bent die econoom. Ja, uh, maar, ja. De, maar de automatisering is natuurlijk een proces wat al een tijd aan de gang is. Ja. Hè, dat is ook een van de redenen. Banken zagen er vroeger uh, heel anders uit Zeker. dan nu. En dus die, die ontslagen die komen ook de, uh, komen, hebben ook nog met die structurele trend te maken. Ja. Uh, maar, uh, maar dat is een voortgaande trend, denk ik, steeds. Uh, dus. Bij, bij terwijl terwijl tegelijkertijd, waar we, bij het ontslag of bij Rabo of uh, bij, bij andere bedrijven, is toch, ja, toch ook het heeft te maken met de conjuncturele tegenwind. Ja. Hans-Jap Melen, hebt u al berekend hoeveel u er dit jaar op vooruit gaat? Nee, maar ik ben zzp dus ik dus als er gewoon veel oorlog is, ga ik enorm vooruit. Dat ja, doe je de goede <laughs> ja, dat een goede tijd Dat is een goede tijd, ja. ja. ja. Nee, de... <laughs> Patang, welk positief nieuws? Ik maakte net een lijstje. Springt er wat u betreft uit? Nou ja, wat heel belangrijk is voor Nederland in ieder geval, is, uh, is dat de huizenmarkt echt aan het stabiliseren zijn. Dus die prijsdaling lijkt, lijkt gestopt. De verkoop trekken aan. En dat is namelijk het grote gat. Er zijn meer dan een miljoen huishoudens onder water. Uh, en uh, dat verlies is nu gestopt. En nu kan, kunnen mensen uh, zich weer richten op de toekomst. En je ziet dat ook het consumentenvertrouwen weer toenemen. Ja. Maar uh, de werkgelegenheid en werkloosheid dat gaat nog, dat kruipt nog omhoog. Uh, mensen raken ontmoedigd. Dus dat zijn problemen die er nog steeds zijn. En die nu ook echt prioriteit moeten krijgen. Een, combinatie een, goed, is limmer, ja. een van de grote problemen die voor onze leden speelt. Voor werknemers speelt. Is dat ze steeds vaker een flexibel contract hebben. Ja. Dus als je het hebt over de lange termijn woningmarkt. Horen wij steeds vaker vanuit onze achterban. Ja. Mensen zeggen. Ja, ik durf gewoon niet meer een huis te kopen überhaupt. Ja. Ja. Dus dat probleem van mensen die eigenlijk überhaupt niet meer op die woningmarkt actief willen zijn, behalve dan huren, dat, dat komt er in de toekomst ook aan. En we hebben nog steeds nog, de, ja, we we nog de hoogste de private schulden van heel Europa. Hè? Maar of... laten we toch vooral nu nog eventjes ja, positief ja, ja. zijn. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Straks uh, gaan we die balans zeker herstellen. Uh, u noemde hem net al, meneer Boekestein, dat is uh, Matthijs Bouwman, financieel journalist. En uh, die voorspelde dat in dit jaar, 2014, pessimisten het zwaar gaan krijgen. Nou, we zien dat uh, de consumptie wat toeneemt. Dat de investeringen wat toenemen. Dat de huizenprijs stabiliseert. En zo zijn er wel meer van dat soort signalen. Die niet aangeven dat we weer heerlijk 3% per jaar gaan groeien. Maar wel dat de periode van krimp nu even voorbij is. Ja, trouwens. Uh, Maurice Limme, onze minister van Economische Zaken. Uh, meneer Kamp. Die zei, nou, ik zie dat wel weer gebeuren. Groeipercentages 2 tot 3%. Gelooft u aan? Nou ja, kijk. Uh, ik help het hopen. Maar wat voor onze achterban heel erg belangrijk is. Dat ze het gevoel hebben dat ze ook echt weer een kans krijgen op die arbeidsmarkt. Dat die banen er weer gaan komen. We hebben het net even gehad over het effect van digitalisering. Automatisering op werkgelegenheid. Met name onder mensen tot en met mbo niveau. Is dat ook niet alleen maar een gevoel. Maar is dat in de praktijk gewoon zeer bedreigend. En die mensen hebben dus eigenlijk niet zoveel in dit soort grafiekjes. En dat is precies onze zorg. Dat waar gaat die nieuwe welvaart of waar gaat die nieuwe economische groei dan naartoe? Ja. Het is dus theoretisch denkbaar hè, dat je een groei hebt van 2,5-3%, dat de hele MBO-deel gewoon door robots wordt overgenomen. En dan heb je dus werklozen. Nou, u praat we hier uiteindelijk over ja. innovatie. Dan, he, dat dat modewoord, dat sleutelwoord. dat kan tegelijkertijd toch ook heel veel banen opleveren, Dat ja. wordt ook altijd gezegd. Precies. Nee, ik ben ook niet. Die innovatie is, is van alle tijden. Waar ik me toch echt zorgen maken. is wat we eerder hebben gezien in de, in de jaren tachtig. Het lijkt of iedereen die les vergeten is. Waarbij mensen massaal langs de kant van de arbeidsmarkt belanden. Ja. Geen kans meer hadden, kregen om terug te keren. En feitelijk werden afgeschreven. Ja. En he, toen hebben we de problemen onder het tapijt geschoven. door via arbeidsongeschiktheid en de FUT. Maar die mensen die... Uh Bleven, bleven afgeschreven. En dat, en dat is mijn angst nu ook weer. Ik was de, deze vandaag bij uh, ervaren talent. Dat, uh, zo noemen we de oudere werknemers zich. Ja, dat zijn allemaal mensen. Oud van ben je wanneer? Boven de, boven de 50. Laten we zeggen boven de, de 50. Eigenlijk nog en, en, en, en dat wordt steeds jonger, zeg maar, ja. hoe oud, uh, dat je oud wordt. En, uh, en ja, die mensen die, die steunen elkaar. En dat hebben ze ook nodig ook. Want zij willen niet afgeschreven worden. Ze steunen elkaar bij het vinden van werk. Ik heb ook laatst gezeten met een, uh, met een groep van, uh, van ongeveer 15 uh, bouwvakkers van een jaar, of laten we zeggen 40. 45, mm -hmm. Waarvan het grootste gedeelte zei, wij geven dat dus eigenlijk op. We zien niet in hoe we die, con die concurrentieslag winnen. Bijvoorbeeld met mensen vanuit, uh, vanuit Oost-Europa. Dus we hebben een, wat dat betreft een probleem op de arbeidsmarkt. Dat echt veel verder gaat dan die economische groeicijfers. En kan dan uh, een oproep als Rutte, waar we misschien nu nog even naar kunnen luisteren. Want dan, dan speelt het weer in onze herinnering. Uh, Rutte en die, die vertelde, we moeten meer geld gaan uitgeven.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 Ja, meneer Boekers, want u gaf net al aan... het is ook zo duidelijk een psychologische factor. Heeft dit misschien dan toch wel zin gehad? Want het consumentenvertrouwen zit in de nou ja, lucht. Wat, wat, wat ik zo grappig vind, is die parallelle werelden. Hè. Uh, Mark Rutte zei dit... en er werd massaal door de media afgemaakt. Hè. Ik geloof ook niet dat de bevolking daar... ongunstig op heeft reageerd. Maar als je naar de, naar de tabellen kijkt... Hè. Mm. Dan zie je dus wel dat het dipje nee, maar... toen daar wat afnam. Dus op genomen is het wel beter geworden. Maar wat mijn probleem veel meer met het kabinet is... en daar wil ik graag met deze heren over spreken... Mm -hmm. is dit kabinet is natuurlijk toch gekozen voor echt voor lastenverzwaringen. Hè? En veel minder voor een kleinere overheid. En ik denk zelf op dat de langere termijn de weg van de kleinere overheid... de enige manier is om het MKB ook weer lucht te geven. Daarover gaan we straks uh, zeker spreken. Want ik merk ook aan deze tafel een tendens... om het toch vooral dat negatieve nieuws te belichten. Um, straks, na de muziek, bespreken we dus... die andere kant van de bedaille. De werkloosheid stijgt, net al aangegeven. En het record aantal bedrijven is failliet gegaan. Maar nu eerst Raccoon met Shoes of Lightning.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 Goed nieuws is geen nieuws. Dat bleek zojuist, want uh, ik wilde uitgebreid stil gaan staan... bij het goede nieuws van deze week. Namelijk de positieve signalen over onze economie, maar er was hier aan tafel heel weinig behoefte aan. Maar liefst 668.000 mensen zitten in dit land werkloos thuis. Dat is 8,5% van de beroepsbevolking. En vorig jaar zijn er 100.000 werklozen bijgekomen. En dat komt mede door een record aantal faillissementen, ruim 12.000 euro. Ik, besprek, ik bemerk een grote behoefte om juist daarbij stil te staan. U bijvoorbeeld Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV. Wat zeggen deze cijfers u? ja Die cijfers geven aan dat we natuurlijk een heel groot probleem hebben op de arbeidsmarkt. Nou, daar hebben we net al bij stilgestaan. Maar dan is het soms ook goed, en dat proberen we ook als CNV te doen... om soms ook na te denken van wat kun je daar nou mee? Hoe kun je er nou voorkomen dat we daardoor met z'n allen eigenlijk... Eh, ons, ons steeds verder de put in praten ook. Hè? Nou, wat wij merken, dat is dat bij werknemers... de angst dat hun eh, baas failliet gaat, die is gewoon heel groot. Want wat is nu de praktijk? Dan sta je gewoon met lege handen. Nou, dat willen wij eigenlijk in de toekomst voorkomen. En daarom denken wij dat het goed zou zijn dat als... Een baas failliet gaat, dat een werkgever kan zeggen dan kan ik toch aanspraak maken op dat wat we in het nieuwe ontslagrecht ingewikkeld in een transitievergoeding doen. U wilt een faillissementfonds, daar ja. gaan we het straks over hebben, maar eerst, hij klopt alweer aan de deur en die houtkamp? Ja. Uh, want er is gescoord en uh, nu oe, bijna 3-1, want het is 2-1 geworden. Het is weer spannend, uh, want uh, RKC Waalwijk heeft gescoord uit een vrije trap. Die van richting werd veranderd, de vrije trap van Schet. En dat betekent dat Heracles wel nog voor staat, maar nu nog met één doelpuntverschil. Het staat 2-1 bij Heracles Almelo tegen RKC uit Waalwijk. Een mensfonds kan redding bieden. Maurice Limmen, legt u dat eens aan? Ja, kijk, in het uh, nieuwe ontslagrecht dat we met het in het sociale akkoord hebben afgesproken, hebben we de afspraak gemaakt dat in principe elke werknemer een zogenoemde transitievergoeding krijgt. Nou, wat is dat? Dit is een, een bedrag dat je per, per jaar dat je werkt opbouwt. En wat bedoeld is om je van de ene naar de andere baan te bemiddelen. Nou, wat wij vinden dat iemand juist in een situatie van faillissement daar aanspraak op zou, uh, zou moeten maken. Omdat een werknemer dan voor de rest namelijk veel minder rechten en ook veel, veel minder financiële... Uh, aanspraken heeft in de richting van uh, zijn baas. Ja. Nou, het idee is dat wij vinden dat juist in die situatie werknemers daar aanspraak op zouden kunnen maken. Nou, in de praktijk betekent het twee dingen. Eén, dat betekent dat als er een failliete boedel is, dat uh, dit wat men de noemt een preferente vordering moet zijn. Dus Dat betekent dat werknemers in eerste instantie aanspraak moeten kunnen maken op zo'n op zo zak met geld. Maar in het geval dat er niet is, dus als er echt helemaal geen rode rotcent te mm. verdelen is, dan moet er een fonds zijn waar werknemers een beroep op kunnen doen. Laten en wie gaat, gaat dat betalen? Uh, ja, ik denk dat jij daar niet heel vrolijk van wordt. Ah. Want in eerste instantie zal dat wel van werkgevers moeten komen. En waarom? U wijst naar meneer Boekestein, die ja. daar niet vrolijk van wordt. Is? is dat zo, meneer Boekestein? Op nou, zichzelf genomen is het argument natuurlijk sterker. Van als, ja. ik dus bij, als ik bij een werknemer zit en, ik word, een werkgever zit en ik word ontslagen. en die man is niet failliet, dan heb ik dus meer rechten dan als, als die failliet gaat. En op ja. zichzelf genomen is dat niet te verdedigen. Alleen uh, het probleem is wel dat je hiermee de werkgeverslast natuurlijk hoger maakt. En waar ik erg mee bezig ben, en dat ben ik serieus. Van, ik wil zo verschrikkelijk graag dat we nieuwe, nieuwe banen krijgen. Dat begrijp ik heel goed, ja. maar misschien twee reacties erop. In de eerste instantie, als het systeem werkt zoals wij, zoals wij willen dat het werkt... dan zal op dat fonds niet zo heel vaak een beroep hoeven te worden gedaan. Want het heel vaak zo is dat er in een boedel wel nog wat nee. te verdelen is. Hè? Dus het is maar net afhankelijk hoe belangrijk we het met elkaar vinden... dat werknemers nog die vergoeding krijgen. Dus dat is één. En het, het tweede punt daarbij is dus dat je, dat je kunt constateren dat uh, op dit moment het onderscheid wel heel erg groot is. Tussen de situatie dat je waar, ja. op straat komt te staan in geval van faillissement of niet. Paul Tang, u bent uh, lijsttrekker van uh, de PvdA voor de komende Europese verkiezingen. Wordt u enthousiast van dit faillissement? Uh, ja, nou, het sluit uh, in ieder geval goed aan bij het idee van een transitiebudget. En voor mij is dat een, is dat een goed idee. Dus ja. daar heb ik er veel sympathie voor. En ik was vanmiddag uh, sprak je dus met oudere werknemers. Gaan we met het voorbeeld. Ja, eigenlijk wil ik wel Russisch gaan doen. Uh, ik, ik ken een beetje Russisch, maar ik moet die kennis weer opwijselen. Want ik zie een aantal Russische bedrijven hier in Nederland. Maar als ik die cursus zelf moet gaan betalen... Ja, dan weet ik niet of ik dat kan dragen. En bovendien, ik weet niet eens of ik werk zal krijgen. Dus je, Dit sluit naadloos aan. Er zitten nu dus mensen thuis. Als je aan, wilt dat ze aansluiting houden bij de arbeidsmarkt... dan zullen ze bezig moeten zijn. Eén doet dat via vrijwilligerswerk. Maar cursussen, ja, ja, dat... die sluiten er dan goed bij aan. En daarom is dat... Transitiebudget goed in de heen. misschien zo'n faillissementsfonds ook. Ja, en is nog daar ook even... positief ook gereageerd uh, vanuit Den Haag? Uh, nou ja, kijk, wij zijn, de... zijn er pas net mee begonnen. Vanuit de werkgeverskant is er gevraagd: van, nou laten we, eens, laten we eens een keer goed horen wat jullie nou precies willen. Dus we gaan in ja. de in de polder daar nog met elkaar verder over praten. Maar ik wil nog wel even ingaan op het punt van: waarom leg je die rekening nou bij werkgevers neer? Nou, het probleem bij een faillissement is natuurlijk dat je als werknemer daar geen invloed op hebt. Dus dit is nou juist iets wat in de risicosfeer ligt, primair, van, ja. uh, van de werkgever. En daarom dat wij voor onszelf kunnen rechtvaardigen en zeggen van... nee, daarom moet je die rekening ook primair bij werkgevers neer kunnen leggen. Vanaf wanneer moet dit uitkomst gaan bieden, denkt u? Nou, wij zouden het mooi vinden als dit systeem gelijk op zou kunnen gaan... met de invoering überhaupt van het nieuwe uh, ontslagrecht... wat we in het kader van uh, het sociale akkoord hebben afgesproken. Maar we willen daar nu in eerste instantie gewoon eens even goed over gaan, gaan praten... met werkgevers en met, uh, met anderen. Hoe dan ook, zo'n fonds, als het er zou komen, komt... Te laat voor uh, de mensen die uh, ontslagen zijn bij het failliet verklaarde bedrijf Adel. Je krijgt nu Ad Adel eronder en er heel veel mensen. Het water staat aan de lippen. Ik ga geen valse hoop geven aan het gebied. Ja, ik heb vanmorgen mijn uh, brief opgehaald. ja. Mijn ontslagbrief. Dus ik heb op dit moment niet het idee dat uh, dat plan tot iets nieuws leidt. Voor mezelf maakt het me helemaal geen rol uit, maar ga mij om mijn gezin. Ja. Die heb ik op dit moment niks te bieden. Dus, uh... Ja, minister Kamp heeft deze week aangegeven dat hij niet 40 tot 50 miljoen euro wil vrijmaken... voor het reddingsplan van ondernemers uit de Eemsdelta-regio in de provincie Groningen. Dus de kans is levensgroot dat deze 300 mensen ongeveer daar hun baan gaan verliezen. Wat kunt u dan in de toekomst voor mensen als deze betekenen, Maurice Limmen? Nou ja, kijk, um, dit is niet echt een, een, een faillissement. Hè. Dit, dit heeft eigenlijk weer te maken met iets anders. Het heeft te maken ook met het, met, met het verplaatsen van activiteiten, als ik het goed begrijp. Het is een faillissement. Het is, het is wel een faillissement. Maar ja, in, de, in de nieuwe systematiek zouden we daar een oplossing voor kunnen vinden. Maar ja, dat ligt er nu nog niet. Dus nu is de situatie voor die mensen gewoon buitengewoon lastig. En zijn het wel voorbeelden zoals dit. Ja. Die, voor, die voor ons zeggen, ja, we moeten wat doen met dat systeem. We moeten voorkomen dat mensen helemaal met lege handen staan. Vindt u dat ook een, een goed idee? Ja, en ik ben toch benieuwd. Ik denk even terug aan de situatie bij Netcar in Born. Daarvan starten een deel van het bedrijf door. Maar de, de werknemers die daar uh, geen plek kregen... die werden tenminste onder hun hoede genomen... en weer begeleid naar de arbeidsmarkt. En Dus ik vind de reactie van Kamp op dit moment wel mager. Ja, Paul Tang, u, u geeft het aan. De reactie van ja. Kamp is mager. Arend-Jan Boekenstein, onze opiniemaker van deze week. Kamp. Heeft Kamp genoeg gedaan voor de mensen... In Delft zelf. Paul zegt een hele specie, een specifieke zin, hè, zegt hij net. Hij zegt van: Ik vind dat eigenlijk, zegt Paul, van je zou dus moeten begeleiden naar een andere sector waar het wel zinvol is. Dan kijk, dat is natuurlijk volgens mij. De, we moeten niet mensen hoop geven dat dat bedrijf daar duurzaam zonder staatssteun zou kunnen functioneren. Wat we natuurlijk wel zouden kunnen doen, is: Is er iets anders te bedenken? Met herscholing of wat dan ook. Alleen jongens, de, de, de staatskas is wel hartstikke leeg. Hè. Dat is de ellende. Is er iets anders te verzinnen, Maurice Lim? Nou ja, kijk, het, het grote probleem is natuurlijk... dat op het moment dat, dat zo'n bedrijf in zulke grote problemen is... dat je met staatssteun het overeind moet houden... dan ben je natuurlijk al een heel eind heel heen. Ja. Kijk, en dan moet je kijken van wat is de indruk die je hebt... van wat er gebeurt. En dan, dan sluit ik inderdaad wel aan op het, uh, op het voorbeeld wat jij net nam. In het verleden hebben we wel uh, Maxime Verhagen gezien... die ja. destijds toen, er, toen we in Limburg die problemen hadden... Het ging om 1500 mensen uit. Dat klopt, dat klopt, maar dat, dat, dat, dat gaf toch een ander beeld... als het gaat om hoe ver ga je om ervoor te zorgen dat... Um, ja, dan, maar gaf dat, dat misschien ook een verkeerd signaal? Dat ja, was een andere tijd. Hè? Was nou, was... Maar, maar, Nog ja, niet zo ja, heel ja, lang geleden, Maxime verhaal. Ja, maar dat maakt ja. toch niet uit wat voor tijd het is. Je kan mensen toch niet aan hun lot overlaten. Dat is nou waar ik me nou net tegen zet. Dat we mensen afschrijven. Dus bedoel. minister vind... Kamp, paltang heeft de mensen daar... Delfs in het noorden van Nederland aan hun lot overgelaten. Nou ja, dat, dat is, uh, dat is wat, wat nu dreigt. Hè? Ik bedoel, dat spel is nog niet helemaal gespeeld. Dus ik heb nog altijd de hoop dat hij wel serieus naar het reddingsplan wil kijken. Maar laten we, laten we de mensen daar vooral niet in de steek laten. Hebt u Want, dat wat, gevoel ook, manager, ja. dat die mensen in de steek zijn gelaten... aan hun lot over zijn gelaten? Ja, dat weet ik niet precies. Maar uh, we hebben het nu over één bedrijf. Uh, net ook over het verliezen fonds. Ik vraag me wel eens af, maar misschien zat er een mooie cliffhanger... voor na het nieuws. Ja. Dat, uh, wat, wat er nou in een groter geheel kan gebeuren... vanuit de overheid bijvoorbeeld ook... als het gaat om die economie verder stimuleren. Maar ik, ik kan nu wel één ding zeggen... dat die mensen zich daar inderdaad ongelooflijk in de steek voelen. Daar, ja. Daarin kan ik Paul Tang wel beamen. Onze collega's van CNV Vakmensen die zitten daar bovenop... en die maken wat dat betreft een, een ontzetting en een ongeloof mee. Die, dat, dat, is, dat is moeilijk voorstelbaar. Dat zei Maurice Limme. U bent voorzitter van vakcentrale CNV. Zometeen praten we in WNL-opiniemakers over de man. Met het turbulente liefdesleven... Dat is Frans Wouw-Hollande is zijn Frankrijk een loden last voor Europa. En we bespreken de voortgang in de conferentie -officierie. Nu eerst het nieuws van half tien met Ewau Dion. Dit is Radio 1. Op het hoofdkantoor van de Rabobank verdwijnen de komende twee jaar duizend tot 2000 banen. De bank wil sneller en efficiënter werken tegen lagere kosten. De ontslagen komen bovenop de 8000 ontslagen... die eerder bij de vestigingen van de Rabobank werden aangekondigd. In de VS is een man opgepakt voor de moord op een Nederlandse vrouw in Mexico in 1998. De vrouw Hester van Nierop werd toen doodgevonden in haar hotelkamer... in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, vlak bij de grens met de VS. Ze was gewurgd. De dader is vandaag uitgeleverd aan Mexico. De fabriek van Axonobel in Deventer gaat in 2016 dicht... en dat kost ongeveer 165 medewerkers hun baan. De fabriek in Deventer produceert grondstof voor plastic... De Axofabriek in het Belgische Mons neemt de productie over. Afgelopen weken is er geregeld gestaakt uit protest tegen de sluiting. De Duitse krant Die Welt publiceert vanaf zondag brieven van de nazi Heinrich Himmler. De honderden brieven werden kort geleden in Israël gevonden. Ze zijn geschreven tussen 1927 en 1945, vijf weken voor de zelfmoord van Himmler. Hij was de organisator van de massavernietiging van de Joden, chef van de SS en het hoofd van de Gestapo. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is DNL Opiniemakers. Welkom terug bij WNL Opiniemakers. Mijn naam is Wieg Remmer en bij mij aan tafel zit... ...opiniemaker van deze week, Arend-Jan Boekenstein. Ook zit hier CNV-voorzitter Maurice Limmen. Paul Tang, u bent PvdA-lijsttrekker voor de komende Europese verkiezingen... ...en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melensen. Met u allen praten we straks over die conferentie in Genève. Die gaat over mogelijke vrede in Syrië. Maar eerst Nederland en Frankrijk, want die gaan een inniger vriendschap aan. En dat moet uiteindelijk resulteren in... Dat zullen ze hier allemaal aan tafel fijn vinden. Meer banen in beide landen en economische groei. Dat belooft de president Hollande en premier Rutte elkaar deze week... in Den Haag in Amsterdam. Meneer Boekenstein, voor we de inhoud bespreken... even een vraag over Hollande. U vindt dat een interessante man. Uh, wat ik zo geestig aan vind van... Ik ken Hollande al heel lang. Hij was lid van het kabinet ja, uh, van, van Mitterrand. Nee, <laughs> ik, ik, ik, hou, ik, ik hou van die mensen te volgen. En hij was dus de jongen die heeft uh, tegen Mitterrand 1930 gezegd... En dat kan niet meer, nou moeten we de Frank voor... dus de harde Frank-politiek moeten we gaan volgen. Nou, vervolgens had hij zijn vriendinnetje, Cécile Royale... die besloot om presidentkandidaat te worden. Ja. En toen was het uit. Dat vond hij niet leuk. Want dat was bedoeld dat hij dat zou doen. Maar hij was altijd meneer, meneer nummer drie of vier. Hè? Nou, uiteindelijk is het hem toch gelukt. En hij heeft Cécile Royale verlaten. Voor mevrouw Trierweiler. Weiler. Of ja. ook wel Roodweiler genoemd in de Franse pers. Want mevrouw Trierweiler was zo kwaad... De boel. dat hij met een actrice iets gedaan ja. zou hebben. Dat ja de geruchten gaan als voor 3 ja. miljoen ja. korte kleine geslagen ja. van het uh, prachtige erfgoed wat er in Frankrijk is. Ja gelooft u dat of, of nou het zal maar wel niet waar zijn, maar het is ah. te smakelijk ja. om het te noemen. Ja. Ja. He? vraag me af hoe boos de Fransen zullen zijn, want het was de juist uh, Hollande de... die, die, die natuurlijk uh, beloofde dat hij uh, naar het Elysée zou gaan en dan zou hij niet net zoals zijn voorganger de voorpagina's Schacht van van, van ja. uh, vullen met zijn privéaffaires. Uh, maar dus... bedenk goed, maar Fransen vinden metres ja. totaal normaal, hè? Vitraal had, had er, wist niemand wat van overigens. En Chisca de, uh, de Stent deed er aan. En in Chirac was meneer 5 minuut plus douche. Ik weet niet he? of dat nog zo is als, ja, ja. als 30 jaar zo geleden lang nog. Ja, ja. Tenie Want ze hebben he? dat Hoe luistert u hiernaar? Ja, ja, ik vind het ook Ergens wel... Uh, ja, het is vermakelijk toch. Ja, uh, ook wat... En ook dat zo'n man dan... Je weet allemaal hoe die eruit ziet. Dat hij dan toch nog seksappeal heeft blijkbaar voor bepaalde vrouwen. Kennelijk erotisch het macht. Wat gewoon. ook vermakelijk is, maar veel meer dan dat... is de motorhelm van uh, François Hollande. Ja. Ja, want ja, nee. uh, daarmee kwam hij op de foto te staan. He, die, Gelukkig is hij er niet in het bankgebouw mee binnengelopen. Want we ja, hadden nou, het nou, niet nou, overzien nou, nou, Maar het blijkt nu... Die motorhelm is in heel Frankrijk inmiddels uitverkocht. Ongetwijfeld Ja, ja. En u maakt zich zorgen over de Franse economie. Ja. Dit, kan dit kan misschien die economie wel weer een impuls geven, meneer Boekstein. Ja, maar Wat je dus ziet is, het, het is natuurlijk de grap van de eeuw op dit moment in Frankrijk. Ja. Maar daarmee zie je wel bewezen dat het toch niet meer helemaal is zoals vroeger. Ik bedoel, 30 jaar geleden hoorde je altijd in Frankrijk, maakt niet uit wat een politicus deed in zijn privé. Het maakt er niemand wat uit. Nu is het de grap van de eeuw, heel veel aandacht. Dat verandert toch de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Dat het zo ja. zien. Rutte en Hollande beloofden elkaar vriendschap en er gaan meer banen ontstaan, meneer Boekenstein. Uh, hebben we er een nieuwe vriend bij? Want het was altijd zo close met Duitsland. Hebben we er een nieuwe vriend bij met Frankrijk? Nou kijk, om te beginnen, Nederland is een heel klein land, dat is één. Twee is zo dat regeringen kunnen niet zoveel banen kunnen maken. Ik kunnen alleen maar voorwaarden daarvoor scheppen. En punt drie is het is natuurlijk wel verstandig, ook als klein land... om een beetje tegenwicht te bouwen tegenover onze verwevenheid met Duitsland. Maar ik verwacht daar niet zoveel van. Wat ik, wat ik wel verwacht is dat Duitsland en Frankrijk... aan het einde van het jaar gaan bewegen en met iets komen. Want het is met dat iets de, komt. Met Wat dan? zal ik u het al verklappen. Dan kunnen wij uitlachen. Ik denk dat er dus met die regerings. Uh, die, die zogenaamde bindende contracten. die dus niet bindend meer zijn vanwege ja. Nederland. Hè, dat ze iets gaan doen met de loonpolitiek. Ik denk dus dat. Uh, Merkel bereid zal zijn om in de sector die het kunnen dragen in Duitsland... de loon nog iets verder te laten stijgen. En heel misschien dat Nederland daar ook... Dat zou daadwerkelijk iets helpen. Dat zou namelijk de, de, de inbalans... Nee, waarom vermogen. denkt u dat? Omdat dat namelijk echt zou helpen. en omdat het, het is, Uiteindelijk is het toch een Frans-Duits onder onsje... Als, als, die, als die twee landen het niet met elkaar eens worden, dan gaan we modderen we door op de weg waar we nu op de... Ja, Gelooft u dat, Paul Tang, dat nou, de as Berlijn-Parijs misschien dus ook op de, deze economische politiek steviger wordt? Uh, nou ja, ik denk dat hier al as redelijk stevig is, de Frans-Duitse as. Hè. En misschien dat de Duitse dominantie wel gegroeid is ook op, uh, bij die as. Maar, maar bij, bij, aan het, boek is dan... het idee dat Maakt Merkel, het, dat Merkel uh, het, het loon in Duitsland kan zetten, ik geloof dat in Duitsland ook werkgevers- en werknemersorganisaties Seeker. zullen zeggen: daar gaan wij over. Ik denk dat Nederland werknemers ja, ja, ja. meer hebben Voorzitter aan het TV, feit dat men in ja. Duitsland nu begint met een minimumloon. He, dat, dat, ja. dat wat men nu aan het invoeren is, is in Duitsland. Dat, dat, dat lijkt mij concreter. Ja. En, en, en van grotere meerwaarde voor dan... Nederlandse werknemers dan en, en, en dit bov... verhaal. Dus ik, ik kan het nog niet helemaal. En bovendien, Duitsland is, uh, zal altijd bij Frankrijk toch aandelingen op die structurele hervorming. He. Dat is de, de, de, zeker, de, de, de draai zeker. die Hollande ook gemaakt het heeft. Eigenlijk zoals bij Mitterrand dat ooit nou. eerder heeft gedaan. Uh, Echt uh, ja. van, een, van het linkse... Uh, helemaal links, toch naar, uh, naar wat uh, meer naar het midden. Ja, Hollande uh, kondigde dat ook aan. Er moet stevig bezuinigd worden, maar liefst voor 50 miljard. Dat is nou, de ja. Nederlandse situatie, dat mag je niet helemaal zeggen. Nee. Ik wil zeggen peanuts, want we hebben natuurlijk ook een, een, een minder BNP. Maar uh, hoe kijkt u daaraan, daartegen aan als sociaaldemocraat? Er moet stevig gesneden worden. Ja, ik, ik, ik vond de nadruk daarop uh, vond, ik wel, uh, vond ik wel opvallend. Uh, het, dat was ook eigenlijk het, uh, het meest concrete wat ik heb gezien in het voorstel. Terwijl het probleem bij Frankrijk ligt echt op de arbeidsmarkt. En de werkeloosheid is boven de 10%. Dat is niet alleen door de crisis, maar door het feit... dat er in Frankrijk al heel, heel lang structureel mensen langs de kant van de arbeidsmarkt staan. En Frankrijk heeft daarmee een probleem. En Duitsland... Daar ik ook op deze discussie. Duitsland zal terecht altijd wel aandringen. dat Frankrijk een keer die beweging moet gaan maken. Want als je de welvaartsstaat overeind wil houden. Ja, dan kan je niet 10% van je mensen langs je kant hebben. hebben maar er is, maar is, is dat, dus dat het, het probleem inderdaad? Ja, In Frankrijk kan je iemand op 30 manieren aannemen. en ontslaan. Hè? Dat is dus een krankzinnig systeem. Dat ja, ja. is echt heel erg slecht. Dus dat. Het CNV zou, zou daar zelfs bezwaar tegen hebben. hoe het daar dat daar geregeld is. En Hollande heeft twee jaar op zijn ander gezeten. Kijk, de uitruil zou moeten zijn. van luister, dus, Hollande gaat het nu echt doen. En, maar dan moet Duitsland ook wel doen. Duitsland moet ook bewegen. Want laten we even wel zijn. Het is ook wel zo dat... De, de, de lonen in Duitsland zijn echt heel erg laag. He? En de, daardoor is die inbalans in Europa is ook heel groot. Daar, ja. daar hebben de sociaaldemocraten ja, natuurlijk wel gewoon gelijk ja, ja. in. Ik heb in mijn studententijd in Parijs uh, gewoond. Dus ik heb, ik, ik heb me nog een beetje verdiept Op de in, in, die, ja, uh, ja. in die Franse politiek. En volgens mij is het ook een beetje een terugkerend fenomeen... dat met name de, de, de linksgekozen, de socialistische president... in het begin uh, een, een nogal scherp uh, betogen inzet... van dat dit allemaal anders gaat doen. En dat je dan, dan na een paar jaar ziet... dat ze in stilte uh, toch een beetje een, een, een, de ja. koers veranderen... Leggen. En dat is ook typisch Frans? Nou ja, ik, ik weet niet of, of het typisch... Ja, in ieder geval hebben we dat in Frankrijk wel al een aantal keer gezien. Ja. Het, het doet me sterk denken aan wat we in het verleden wel hebben gezien bij Mitterrand. Die dan ook in stilte toch dus weer een zwinking naar dacht. rechts maakt. Ja, ja, tot zover Frankrijk. We ja. kunnen er nog een behoorlijke boom over opzetten. Maar tot zover Frankrijk. We blijven in ieder geval wel in Europa. Want liefst 63.000 handtekeningen. Die werden deze week verstopt in de aktentas. En nou ja, daarmee probeerde de protestgroep Burgerforum EU de Europakoers van dit kabinet bij te stellen. Nu stemt men in, parlementariërs stemmen in met allerlei maatregelen... die feitelijk die soevereiniteit, zonder dat het volk daarover geraadpleegd is... Uh, doorschuiven naar Brussel. Vond u de, wat vond u van dat voorstel, meneer Boekestein? Het haalt het uiteindelijk niet in de Kamer. Wat vond u ervan? Nou kijk, ik ga er wat politiek incorrecte dingen over zeggen. Het eerste is dat alle verdragen die we hebben gehad... die zijn geratificeerd door het parlement. Dus we zaten daar gewoon bij. Het tweede is, durft nou niemand gewoon tegen professor Engelen... en dokter Thierry Baudet te zeggen van... Dit okay, was Ewout Engelen inderdaad, ja, die behoorde. Oké, okay, dan gaan we dat voor jullie vorst. We gaan dus een referendum houden bij elke soevereiniteitsoverdracht. Oké, okay, de, de uitkomst is negatief. Hoe gaat dat dan met de Nederlandse onhandelingen in Brussel? Is toch iemand die daar nog eens over nadenkt wat dat dan betekent? Het is natuurlijk een ramp. Het is een complete ramp. Denkt u ja. daarover na, Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever, of wat dat zou betekenen? Nou, voor alles een referendum. Ik ben sowieso niet zo voor referenda. Maar <laughs> nee, dan, dan gaat de boel vrij gauw een hele rare chaos worden, denk ik in Europa. Ja. Nou, een van de partijen die er wel voor was uiteindelijk voor een referendum... Ja. dat was de PVDA van ja. Paltang. Nee, maar uitstekend. Als er een raadgevende referendum komt... en dat wetsvoorstel ligt in de Eerste Kamer... dan kan het volk zich daar... Uh, Zoals Ewald Engeland zegt. Vind ik wel grappig dat Ewald Engeland dit keer het volk vertegenwoordigt. Maar dan kan het volk zich uitspreken. U vindt hem ja, maar het de probleem, de probleem de... met raadgevende. Ik vind het, het, het, het, het, het, de initiatiefnemers ja. zijn een tikje elite, maar daar is niks mis mee. Maar het probleem met raadgevende ah, maar, maar, maar ik referenda dacht... is natuurlijk. Maurice dat vind we altijd zo vreemd. VNV. Dan zeg je, er komt er een referendum. Jan er allemaal gaat zich inzetten. Dan komt er een uitspraak. En dan zeg je, zegt, ja, maar het was raadgevend... We doen toch wat anders. Uh, dus ik nee, ben altijd dat bang dat het, dat, dan heeft, dan een, nee, een nee, dat een aanverrechtse veld. Als dat een referendum heeft politiek. U gaat straks naar Brussel. U kent ook Den Haag. Is er iets waarvan u zegt, nou dat regent. Op Brussel, maar dat kunnen ze echt wel in Den Haag. Oh, oh, oh, ja, zeker. Maar daar vind ik deze discussie ook vals. Ik kan voorbeelden van meer en minder Europa bedenken. Maar als ik dit hoor... We moeten ons trechte, terugtrekken achter de dijken. en ja. ik altijd af te vragen. Welk probleem lost dat nou op? Ja. We hebben het net gehad over werkloosheid. Draagt dat bij aan werkloosheid? Draagt dat bij aan een gezonde financiële sector? Ja, ja. Dus maar... ik vind dat die discussie meer of minder Europa... Dat u zei... zijn... En dat gaat ook over de hoofden van de kiezers. Uh. De kiezers zijn niet geïnteresseerd in een beetje meer of minder Europa. Ze zijn geïnteresseerd. Hoe kom ik nee. morgen aan werken? Kan ik mijn baan maar houden? Maar u zei nogal stellig. Oh ja hoor. Dat lukt me wel om iets te noemen. Dat uh, ze beter in Den Haag dan in Brussel kunnen regelen. Wat denkt u dan aan? Oh ja. nou Ik, ik kom ook al tegen en Frans Timmermans heeft ook een lijst gemaakt met, met, voorstellen, met voorstellen, gaat de bodemrichtlijn in en een maritiem kust. bedoel, en te, bedoel, dan denk ik ook, goh, het is mij niet helemaal duidelijk waarom dit niet aan de lidstaten kan worden overgelaten. Omgekeerd. Een volwaardige bankenunie, ja, dat klinkt wat complex, maar het is. Heel belangrijk, eigenlijk. dat is typisch wat een klein land als Nederland niet alleen kan... en wat essentieel is Kijk. voor de hervorming van de financiële sector... die wij graag zien. jan Thierry Baudet zegt altijd, nationale soevereiniteit is heilig... en dat moet je dus vooral houden. Het probleem is dat nationale soevereiniteit van een kleine open economie... is niet zo groot. Ja. Wij volgde vroeger volgden gewoon de Bundesbank met onze gulden. Ja, dat was precies. 30 seconden was het. Ja. In het interbellum waren we hartstikke soeverein... Ging alles fout. De handelspolitiek ging het fout. Met al die devaluaties, weet je nog. Met andere woorden, ik denk dat een, juist een klein land is altijd gebaat bij internationale samenwerking. Omdat we namelijk afhankelijk zijn van het gedrag van andere lidstaten. Ja, dat, dat, is, maar maar dat is, is, lemmer, zich, is voor u Op zich is dat economisch natuurlijk waar. En, en, en daarom is het ook belangrijk dat dat, dat dat gezegd wordt. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat een heleboel mensen in Nederland op dit moment toch niet goed begrijpen hoe het kan dat er in Nederland zoveel mensen werken die uh, werken tegen lagere arbeidsvoorwaarden, waardoor onze onder druk komen te, komen te staan. Waardoor onze sociale verzorgingsstaat onder druk komt te staan. Dus ja, wij zijn ook als CNV nog altijd pro-Europa. Dus wij vinden het belangrijk dat er, dat, dat er Europa is. Het moet ook blijven. Maar het moet wel een sociaal Europa zijn. En daar is het daadwerkelijk gewoon nog een ontzettend veel te winnen. En dat vind ik dus wel in, in dit debat ook. Hè. Dan hoor je, hoor je mensen zeggen van ja, wat is ongelooflijk. Waarom zou je een referendum doen? Ik ben ook tegen, tegen een referendum. U bent maar, ook CDA, maar, dus hoe moet dat zijn. Ja. Nou, ik ben vooral CNV. Ja. Maar het punt dat je wel moet constateren dat een heleboel mensen in Nederland toch niet goed door hebben gehad. Ja. Wat er eigenlijk aan de hand is met wat het betekent dat Nederland deel is gaan uitmaken van de Europese Unie dat, dat, is, uh, dat is wel een feit. Dank u wel. We gaan even luisteren naar muziek. Zo dadelijk de vraag of het weg, wegwerken van Assad in Syrië een oplossing biedt voor dat land. Maar nu eerst ik zei het al muziek van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears was dat. Zometeen praten we over de toekomst van Syrië. Nu eerst een update van onze Wij Nederland campagne. Een van de doelen die u kunt steunen is de Johan Cruijff Foundation. De Brede School in Driemond is de eerste basisschool van Nederland... die mee heeft gedaan aan het project Schoolplein 14 van de Johan Cruijff Foundation. Een half jaar geleden is dit schoolplein volledig gerenoveerd. Wat is er allemaal veranderd? We hebben nu een atletiekbaan, een voetbalveld en een speelcirkel. De leuke spelletjes, bijvoorbeeld estafette op die baan en je kan ook andere spellen spelen. Ja, Schoolplein 14 is een nieuw initiatief van de Young Cruijff Foundation. En is bedoeld om bestaande schoolpleinen op te knappen, zodat ze uitdagender worden voor de kinderen. Om meer te sporten, te spelen en te bewegen, maar vooral ook meer met elkaar te sporten, spelen en bewegen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, Toen het er nog niet was, hadden we nooit zoveel om te doen. En nu kan je gewoon veel meer doen op het schoolplein. Wilt u nou ook helpen de schoolplein in Nederland te verbeteren... en kinderen meer speelplezier te geven? Ga dan voor meer informatie naar wijnederland.tv. Nog even snel naar het Polmanstadion, waar nog steeds zit Andy Houtkamp... voor de wedstrijd Herakles Almelo RKC. Eindstand... Bijna. Nog een oh. minuutje te gaan. staat 2-1 voor Heracles Almelo tegen RKC Waalwijk. Laatste kans zo'n beetje geweest voor RKC. En dan behaalt Heracles drie hele belangrijke punten. Want we uh, gaan van de dertiende plaats naar de negende plaats. En dat is knap van de Heracliden uit Almelo nog een minuutje te spelen. En zonder uh, bericht blijft het hier 2-1 voor Heracles tegen RKC. Op een van de meest neutrale plekken ter wereld onderhandelen op dit moment honderden regeringsleiders en diplomaten over de toekomst. Van Syrië, Opiniemaker maken van deze avond, Arendt-Jan Wat gaat dit opleveren? Nou, kijk, iedereen is natuurlijk heel erg pessimistisch, maar ik wilde eigenlijk een punt uh, opwerpen. En het is leuk om ook de mening van uh, Jan-Jaap Meelens daarover te vragen. Frans Timmermans uh, heeft gezegd: van, de, van dat, in het internationaal strafhof, het kan niet zo zijn dat Assad ongestraft daar zal zijn. Hè. Weet je, als je aan het begin van de Dayton onderhandelingen... Weet je, nog op de Balkan had gezegd van de Milosevic, die moet natuurlijk dan wel gestraft worden... dan moet je het ook niet zijn dat Milosevic weinig zin heeft om te gaan onderhandelen. Dan vecht hij door. Hè? Ik, zou, ik vind de ellende is daar nu zo verschrikkelijk groot... dat je eigenlijk alles moet doen... Om te hopen dat er ergens een doorbraak komt. En daar hoort dus ook bij dat je met de duivel praat. En dat is in dit geval Assad. Ten meer ook omdat dus de oppositie, de gematigde oppositie, is dus veel zwakker geworden dan al die jihadistische ellende en andere kant. slaaggever Hans Japan. He? Als het goed is aan ja. één tafel zitten in één ruimte. Dat is heel bijzonder. En dat is inderdaad, uh, ja, dat hadden we toch wel een klein beetje. Ik had het toch wel verwacht hoor. Want uh, dat is ook een manier om dan daarna weer woedend uit te lopen. Kan niet schelen welke partij. Uh, ja, dus je bent natuurlijk... cynisch over het eindresultaat. Oh, ja, Voorlopig wel. Ik verwacht niet dat een oorlog die nu al drie jaar duurt en die zo ja. dieper ingegaan is met zoveel uh, slachtoffers, zoveel vluchtelingen, dat dat uh, in één vredesconferentie opgelost kan worden. Als je dat een vredesconferentie kunt noemen. Ik denk dat het een uitwisseling is van standpunten. Van, en heel veel standpunten zullen ze al kennen. Uh, natuurlijk moet er uiteindelijk met Assad gepraat worden. Ja, we, weten ook, we weten ook hoe het met Milosevic is het uiteindelijk is afgelopen. Je moet maar even nog net doen of je hem niet gaat vervolgen. En uiteindelijk zit hij in Den Haag. Ja. Maar, dat kan op dit moment niet, hè, Assad vervolgen in Den Haag. Nee, nee, want er nee klopt, dat is geen lid. Nee, klopt, dan zou je hem uh, moeten ontvoeren. Maar, maar, uh, maar uh, Anatje Boekenstein zei ook. Ja, het is een faux pas eigenlijk van uh, minister Timmermans. om van tevoren al nou ja, hem zo zwaar te beschuldigen. Er, vindt u dat ook? Ja, dat is lastig. Dat, um, kijk, de zaak is enorm gepolariseerd, uiteraard. Ik bedoel, in deze situatie. Maar, wat je, maar belangrijker is, denk ik, wat je ziet dat er nu gewoon gaat gebeuren. Dat ze inderdaad wel gaan praten. Maar ja, je kunt proberen optimistisch daarover te zijn. Want dat was, toch, geloof ik, de insteek van de uitzending. Dat we optimistisch zouden we doen. Nou, over de economie over dit niet, hoor. Ja, nee, nee, dan, kijk, uh, Belangrijkste punt is eigenlijk die mensen die daar aan de oppositiekant zitten te praten. De, de Syrische Nationale Coalitie. Dat is een club die echt geen enkele invloed heeft op de grond in Syrië. Want die leven in ballingschap elders. Zeg je? Die leven in ballingschap elders? Ja, die leven in ballingschap elders. En heel veel zijn ook sommige... Ik heb, ben pas nog in Syrië ja, geweest. Hè. Begin dit jaar. Uh, ja, ik heb oud en nieuw gevierd. Uh, toen was ik even aan de Turkse kant. Maar ik ben aan beide kanten van de grens. En dan ontmoet je ook aan de Turkse kant van de grens... alleen mensen van het vrije Syrische leger die gevlucht zijn... want die durven hun eigen land niet meer in. Ook niet om te vechten zelfs. Ja. Nou ja, dat is de situatie dus eigenlijk. En die mensen, een vertakking daarvan... zitten dan te praten over, over hoe het moet worden opgelost. Nou ja, als, als zou je er met die mensen dus uitkomen... als, als dat zegt, nou, we, we hebben een deal met, met deze lui van de oppositie... dan betekent dat in de praktijk helemaal niets in het veld. Maar u kent mensen daar in Syrië natuurlijk ook. Ja, Volgens ja. zij de conferentie in Genève. Nou ja, ze weten dat het gebeurt en ze verwachten daar eigenlijk helemaal, helemaal niets van. En je hebt ook nog het probleem dat, dat de meer radicale groepen... dat die. Het is schande vinden dat er een minder radicale groep überhaupt gaat praten daar aan tafel met Assad, met, met landen die ze allemaal ja. de duivel vinden. Dus dat is al een heel moeilijk uitgangspunt. Kijk, het, het enige positieve is denk ik wel dat er dan dat er iets. Dat men probeert iets. Je laat misschien ook wel zien aan die partijen. van ja, kijk, dit is een oorlog waar je misschien wel pratend uit zou moeten komen. Er is nog niet iedereen zich van bewust in Syrië. Maar uh, ik denk niet dat er een, een, een hele heldere militaire oplossing op dit moment ligt. Ja. Nou, misschien kun je die boodschap nog op een gegeven moment meegeven aan de rest die doorvecht. We wint de diplomatie, denkt u, uh, meneer Boekestein, het uiteindelijk van het wapengekletter? Ja, de geschiedenis leert als, mensen, als de partijen oorlogsmoe zijn, dan kan je ja. vrede gaan sluiten. Hier is het akelige feit dat gewoon uh, zowel in, het, uh, in uh, Irak als in Syrië gewoon hele gebieden zijn in handen van jihadisten die ook onderling nog eens een keer met elkaar strijd voelen. Ja, Heeft gegeven... u ook geweest, Hans-Jaap ja, Is die zei... parallel gemakkelijk nou, ik, te trekken? Ik, ik was er op een mooi moment, zo rond Oud en Nieuw... omdat uh, ja, een heel stuk van Syrië is gewoon in handen van Al-Qaeda, kon je zeggen. Ja. En toen kwamen ineens de, de gewone rebellen in opstand tegen die jongens van Al-Qaeda. Die hadden de macht overgenomen, gingen veel extremer om met de lokale bevolking. Zijn vaak buitenlandse strijders ook, ja. die, die Al-Qaeda luiden. En dus kwam er ineens een soort, soort opstand tegen. Nou ja, die, die verloopt soms succesvol en soms ook weer niet eh, alleen plaatsen. Of het wisselt allemaal nog. Maar het betekent wel dat de rebellen dus onderling een enorme slag aan het leveren zijn. Ja. En daardoor ook al fronten met, met Assad zijn maar verlaten. Dus Daar lopen ze weg en Assad die rijdt meteen door. Die lacht zich rot eigenlijk natuurlijk om deze situatie. En dat is de, dat is de situatie op de grond op dit moment. Ja, Die, diezelfde Assad zei ook, nou ja, uh, ik, ik beschouw dit als een grap. Als inderdaad uh, het, het eindresultaat is dat ik moet opstappen. Ja, zo staat hij er dus in. Hij ja, gaat dus, helemaal niet weg. Nee, dat is. De, en, en dat, Zeker als je dan nog voorderingen kunt maken op de grond, lijkt me dat een vrij normaal uitgangspunt. Plus ja. ook van, kijk, Obama Antibus, heeft he? natuurlijk allemaal dingen niet gedaan. Hij, hij wilde niet bombarderen. Dus hij heeft van. Obama heeft hij weinig te vrezen. Hij heeft veel steun voor Rusland. Er was afgelopen uh, vrijdag het bericht van Reuters dat er veel meer antenlos met wapens naar. Uh, Toegaan... Ja, net een Chinees vliegtuig onderschept, begreep ik, bij Turkije. Ja. De dus Chinezen en de Russen kijk, als, zitten ook als, beide in de ja, veiligheidsraad. Iran. Dus als het Westen weinig doet, en, en, en Rusland en, en Iran doen veel... en tegelijkertijd Qatar en Saoedi-Arabië die pompen er ongelooflijk veel wapens naar de jihadisten. Ja. Dat is overigens een puinhoop hoor. Weet je waar niemand over praat? Die jihadisten die hier zitten, die gaan er natuurlijk nooit weg... als je met een bosje bloemen langskomt, hè? misschien licht. Ja, nee. Borges bloemen, dan denk ik aan Paul Tang. Ja, is dat zo, ja. Dat is wel helemaal. Ja, uh, nee, maar goed, ik bedoel, de, de dialoog is op dit moment het enige wat we hebben uh, om, om invloed, uit, um, um invloed uit te oefenen. Dus laat je, laat je die kans maar grijpen. Even op terug te komen. Ik vind wel dat je ook als het Westen. Want dan krijg, ja, dan krijg je zo'n tactische overweging. Maar soms mag je ook. Als je zorgen maakt dat er uh, misdaden tegen de mensheid worden begaan. Dan moet je moet je toch wel uitspreken. Ja. Is maar. En dan moet je toch ook het dreigement hebben dat die en mensen die dat doen, dat die niet ongestraft wegkomen. U verdedigt hier minister Timmermans. Ja, maar ja. Ik, vind, ik vind dat wel... Ja, het probleem is als je het te vroeg doet, dan kan ja, je... Dus, die je? dingen bijten elkaar. Ja. In Sudan hebben we gezien dat het dus mis ja, is. Ja. Bestap je? Maar ik krijg je punt heel goed. Bovendien, wat je ook kan zeggen is... Kerry heeft het gisteren de hele dag ook gelopen doen. He? En Kerry is natuurlijk heel belangrijk. Ja, maar het is dus, ook een prestigeproject ergens van... Ja. En, en op zichzelf genomen nee. is het feit dat er dus morgen gesproken wordt, is niet voorkomen nee. door deze link. Huh? Nee. nee, nee, nee <laughs> maar Hans-Maurice even ja. naar die dag van morgen. Ja. Daar komen dus die strijdende partijen ja, komen nou ja, bij elkaar een, in één kamer. Hoe daarvan, gaat dat eruit zien? Uh, ja, dat, dat, die gaan allerlei dingen naar elkaar roepen en elkaar van alles verwijten. Uh, en, en, en, en, en zullen waarschijnlijk dan ook wel weer met slaande deuren uitstappen, denk ik. Ik zou het heel veel, Echt, ik, ik wil er van alles, uh, heel veel geld op zetten. En allemaal mooie rode rozen voor mijn tank kopen. Ja. Als ze er morgen uitkomen met een prachtige deal. En dan zal ze zegt: Nou jongens, ja, het was ook al een beetje te gek wat ik allemaal gedaan heb. Ja. En uh, nee, je hebt gelijk hoor. Ja, ja, en, uh, nee, en, en de groet, ik stap op. Of, uh, dat, dat is gewoon niet te verwachten. Natuurlijk. Nee, Maurice Limmen... En, en er komt een volk... agenda voor, voor verder praten misschien. Dat zou ja. het, meest, het hoogste haalbare zijn. Ja, Maurice Limme, uh, voorzitter van Vakcentrale en CNV. Bent u ook overwegend cynisch? Mm -hmm. Nou, ik moet zeggen over uh, uh, dit soort kwesties. Ik bezien ik natuurlijk op hele grote afstand. En wat mij ongelooflijk moeilijk lijkt. Als je zo'n situatie van buiten wilt beoordelen. Hè, het lijkt me evident dat daar mensenrechten aan alle kanten worden geschonden. Ja. Dat er de ah, meest ah, gruwelijke ah. dingen gebeuren. Maar wie doet nu wat wanneer... En dat is volgens mij heel erg ingewikkeld. En Hans-Jaap Melis, wie kan ze nu zo gaan? Ja, en als je kijkt, bij ja, die, die strijdende partijen op de grond kun je dus niet zoveel doen. Want degene die echt daar uh, de macht hebben aan de rebellenkant, die, die gaan niet naar zo'n zo meeting in Genève. De rest gaat wel. Maar ik denk dat je dat ook allemaal zult moeten spelen via dat grotere geopolitieke drama wat zich daar afspeelt. Ja. He, waarbij ja. Iran uh, invloed heeft. En via, die is niet uitgenodigd. Uh, uh, nee, precies. En dat is een hele... Bijzonder is Maar dat wil niet zeggen dat hier al misschien niet in een volgende Genève nog wat zou komen. Uh, waar ik, waar ja. ik me wel wat bij kan voorstellen, dat is de opmerking die aan het begin werd gemaakt. Dat in elke onderhandeling of in welk overleg dan ook, als je op een gegeven moment een van een partijen de partijen het gevoel geeft. Dat hij er nooit meer uit zal komen als hij helemaal aan tafel gaat zitten. He, dus dat er geen enkele uitweg meer is. En dat is eigenlijk het scenario dat nu geschetst is voor die Assad. Wat je ook van hem uh, mogen vinden. Want dat klinkt niet als een uh, al te frisse manier. Laat ik het maar mm -hmm. zo uitdrukken. Dat is natuurlijk voor, voor de dynamiek van die gesprekken. lijkt me dat erg, erg ingewikkeld. Tot slot, Anand Jan Boekestein. Die ik, wat, uitweg. Ja, wat, ik heel, uit dit conflict. wat ik heel eng vind. is dat. Uh, Saudi-Arabië en uh, Qatar. die mochten wel uh, komen. Hè? Maar die twee landen. Die, Saudi-Arabië is gewoon elke dag openlijk in de krant. Hebben ze Amerika losgelaten? We leven in een totaal nieuwe wereld. En dat betekent dus dat een matiging van Amerika. voor zover dat er was op Saudi-Arabië. is dus ook weggevallen. Nou, Saudi-Arabië lees ik ook. heeft nu dat heeft kernwapen van Pakistan gefinancierd. Heeft nu ook een zelf eentje gevraagd. Wij leven in een hele instabiele wereld. Dit is niet goed. Want op een van de manieren zullen de zullen afgekneven moeten worden... via Qatar en Saudi-Arabië, toch? We leven dat... in een instabiele wereld. Ik denk dat ja. dat dan het slot moet zijn van deze uitzending. Daar kunnen de luisteraars dan het mee doen. Tot zover dus WNL Opiniemakers. Morgen zijn we er weer, hoor, met WNL op zaterdag. Daarin praten Christophe van Eyck. Onder andere met staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. En zanger en nu ook acteur Ernst Daniel Smit. Nou, de ster is hier langs de lijn met Ronald Boot. Fijne avond en een goed weekend.